Dat is dat komt door de dicht. Dat komt aan door de aanrijding. <laughs> ook, ook op de A12, de A12, de n Utrecht tussen tuss tuss de meren en kroop de meren en lunetten 7 kilometer meter. A16, 16 Rotterdam Bre Rotterdam breda tussen dat en de en de Randweg rechts drie, drie, drie kilometer meter door, de, door een on ongelukkig. <laughs> A20 hoek van de hoek van Holland richting Holland richting Gouda. Tussen Rot Rotterdam, dan Prins Alexander en Moordrecht en Moord. Drie kilometer, drie meter, kilometer. En op de A, A 720 Gorkum, Rick, Gorkum Utrek, richting Utrecht, richting Utrecht tussen Lexmond, Lexmond en Haagstad, en Haaksbergen. Zeven kilometer, zeven kilometer, Tot zover Tot ver Voor JavaScript de Verkeersinformatie,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 And I'll be so much stronger Holding your hand Step by step I'll make it through Unknown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 Ja, allerlei kledingzaken misschien. Kledingzaken en ja. uh, parfumerie Moerenburg. Oh ja. En ja, uh, ja die hebben ook meegeholpen trouwens van make-up. Moerenburg. Ja, en de kledingzaken die hebben we nog meer mee geholpen. Uh, sec -time. Hm. Ja. Ja, en dat soort, die mensen samen die maken dan een hele leuke uh, ja. show. kun kan je het ja. zo noemen? Misschien dat het in de toekomst allemaal weer Ja, was het een groot succes voor Zandvoort dat? Uh, Ja, het was wel heel druk.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 Dankjewel voor het interview en veel succes. Bedankt.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 Ah. Uh -huh. Lord, hear the cry of our hearts. Come, O oh, conquering King.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 Okay. <laughs>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 Welkom in ons radioprogramma. Mijn naam is Rob Veenstra en ik zit hier met Robert van Rijn en Twan van Meurs. En we gaan samen praten over terugvalpreventie. En wat dat precies is, dat hoort u zo